Onder wie een paar van zijn eigen kinderen was al eerder agressief, meldde Surinaamse media. Hij zou zijn kinderen hebben mishandeld nadat zijn vrouw was vertrokken en hij er alleen voor stond. Afgelopen nacht ging het mis. Hij stak eerst zijn kinderen neer en later mensen op straat en bij de buren. Ruzie tussen voor- en tegenstanders van de wolf in Renswoude in de provincie Utrecht. Het AD schrijft dat de faunabescherming een soort rouwstoet liep... om te protesteren tegen het doodschieten van de wolf Bram. Tientallen bewoners van het dorp kwamen kijken en dat leidde tot wat duw- en trekwerk. De politie herstelde de rust. Een paard met kar waarin drie mensen zaten... is in Nieuwe kerk in Zuid-Holland in het water beland. De drie, onder wie een jong kind, konden zelf weer op de kant klauteren. De brandweer heeft het paard uit het water gehaald... en een veearts heeft naar het dier gekeken, maar er was niks aan de hand. Schaatsster Jutta Leerdam mag waarschijnlijk toch naar de Olympische Spelen. Ze werd achter Femke Kok tweede op de 500 meter en haar tijd was waarschijnlijk goed genoeg. Straks rijden de vrouwen nog een tweede 500 meter, maar de kans is klein dat iemand Leerdam nog uit de Olympische ploeg rijdt. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen mist. Die breidt zich vanuit het noorden langzaam uit. Morgen veel bewolking bij 2 graden in Limburg en 7 graden aan zee. Dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Fritsmuijzer. Met een vertraging op de A76, Geleen richting Keulen bij Duitsland is de hoofdrijbaan afgesloten. Daardoor 13 minuten vertraging. Dan een controle op de A10 bij Amsterdam. 30.4. En de A74 tegelen richting de grens met Duitsland. Bij Tegelen op de rem bij 101.2.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 Je hebt nog drie dagen om een Audi Aanslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel West 18. Lens Online. Expert in ogen en lenzen. Lens Lands Online. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de Chicken Sensation. Kom hem lekker halen bij McDonald's. 58. Top 1000. Julia van Rijndam. Knallend je jaar uit met de 1000 beste party hits. Daar gaan we met nu Michael Jackson. Radio Op 690.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 Ja, op je tolle pipsnaak Olaf neemt de afstand Van je hemel lichaam Ze is ons spek. Lose you in the sky, my diamonds on my neck, bitch, diamonds on my neck, lose you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 En na een tijdje zat ik crazy in de put Toen uit de lucht kwam, vallen lady luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeke een op mijn bankje Stemklankje, vriend me steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, het is echt anders De wereld drankje. is verplakt, ja Op je na. Goor dat te afstand Vang je hemellichaam, lichaam Ze is van spreken In de tijd, als je naar de kijk, ja, ze keer praktisch. En te me galactisch. Sorry, als ik open drijf, stel eens vast ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor ik denk ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kapot, nog in de lucht, dan stel eens Dan ben ik los, zo in de staan met thanos om mijn nek. Bitch, thanos mijn nek, los zo. uitgeroepen tot een van de meest tijdloze Nederlandse tracks uh, ooit. Omdat mensen hem nog steeds wekelijks massaal streamen. De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof op 689. De 538 Party. Vond, hoewel het de afgelopen dagen allemaal een beetje aanvoelde als een zondag. Hè, met kerst, tweede kerstdag, derde kerstdag en dat rare niemandsland daarna. Is het vandaag dan echt zondagavond. Ja. De dag waarop je niet meer weet of je nou honger hebt of gewoon verveeld bent. En daarom doe je juist het enige logische. Gewoon de radio aan en je verstand uit. We zitten midden in de, de party top 1000. Waar de kater van gisteren gewoon je warming up van morgen is. Ja en geloof me met deze volgende track krijg je vanzelf weer zin om een dansvloer op te zoeken. Ook al ben je brakkerder brak. Al is het desnoods die in je woonkamer, toch? Radio 538 met nu Wickfield en Think of You op 688 in de party top 1000 86. Hoi, hey, meneer de politie. Is it? There? Ja, leuk feitje over deze track. In uh, Zuid-Afrika was deze hit zo groot... dat ze daar echt uh, wekenlang op nummer 1 stond. En zelfs werd uitgeroepen tot Song of the Year. Door uh, meerdere, meerdere radiostations daar. Ja, in Nederland was het geen uh, Song of the Year... maar wel een mega-hit. En daarom ook een plek in de lijst. Police... Met Eva Simons op 686. De 538 Party. Hé, hey, wat deed jij toen je een jaar of uh, acht was? Uh, misschien uh, verdronk je wel in de, in de Lego of de Barbies... of uh, was je buiten aan het overleven in de speeltuin. Uh, ik was zelf vooral, uh, toen ik af was, druk met ponies borstelen in Pony Park City. Ja, echt, daar was ik echt dol op. Uh, André Hazes was op uh, achtjarige leeftijd al uh, druk bezig met muziek. Hij stond uh, op de Albert Kuipmarkt in uh, Amsterdam te zingen. En uh, daar werd hij natuurlijk ontdekt. En ruim twintig jaar later, in 1980, toen hij op het uh, hoogtepunt van zijn uh, roem stond... Um, voelde hij zich juist knetter eenzaam. En toen schreef hij deze, de teksten Een vriend die met me lacht, die met me huilt, kwam dus echt recht uit zijn hart. Hazes is de basis, ook in de Party Top 1000 hier op 538. Je hoort plek 685. Dit is Een vriend. Jarenlang was jij mijn grap Als een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 538 Party Top 1000 684 Coming back If I love you, love me right now Don't ever leave me, girl, no do me that So please, hey, don't walk away Give me another chance. you love you the right way Macho hey, hey, hey. feelings pushing out Woman, um, you love me can't do without How yeah. oh, am I Without you by my side Every little piece of my heart Broken in my dark Wishing I could hold you now You tough on me now. I don't know. Mijn favoriete liedje. Dat luisterde ik altijd onderweg naar de middelbare school. Destijds nog via Soundcloud. Toen er nog geen Spotify was. Shaggy en I Need Your Love op 684. 538. Hey wist je... Nee, ik moest even wachten. Hey, wist je dat uh, dit nummer... Oh. Is opgenomen in dezelfde studio als waar Evermaya Stereo Love maakte. Ja, die studio die moet toch haast wel bestaan uit de palmbomen, opblaasflamingo's flamingo's en oneindige voorraad kokosnoten met rietjes, toch? Uh, Ina, hoor je zo meteen en ook Mika. En ja, K3 onderweg. De 538, ochtendrun. komt terug.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 Kom je morgen naar mijn brunch en wil je me zaterdag helpen met mijn bakwedstrijd voor de feestdagen? Hmm. En uh... wat doe ik aan tijdens al die feestdagen? Oh, oh, oh, ontdek jouw stijl. Oh, oh, oh. Zalando. Oh, oh. Wijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseal. Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Oh, Toch weer limbo dansen op de kerstboom goede voornemen meteen elke dag powerliften. Over zandag, over zandag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 Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek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 3, 0, 5, 3, 8. All the 182 82 me, me, me,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 Try little Freddie mm -hmm. I've got an answer to me Misschien wel het beste van het hele nummer. Jordan, Mika en Grace Kelly op plek 682 in de party top 1000 hier op 538. Met zometeen K3, de drie Jij wel onderweg naar Eva Max. en Every Time I Cry nu. Every time I cry, I get a De 538 party top 1.680. Welkom, welkom bij de drie biggetjes. op Radio 538. De 538 Party. Ja, en dat is tijdens deze lijst. De drie biggetjes. Ja, je weet ook gewoon... dit is gemaakt met één doel. Zeg maar dat je als kind... of nou ja, stiekem als volwassenen denkt... oké, okay, één keertje dan. Zeg maar in het begin een beetje... zo met je tegenzin meeneuren, je weet je wel. Dan zo... Pff, er geen zin in. Moet dat nou? Pff, en dan eindig je met jezelf een trap terwijl je het refrein... keihard meezingt alsof je zelf in die musical zit. Aha, uh -huh, heb ik je door? Maar goed, ook dat mag. Die ene keer per jaar, Toch? Nou, dan gaan we nu snel weer stoer doen, want anders valt echt alle mannelijkheid weg. Sidinho, hoor, nu op plek 679.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 I say because Zichzelf al af. Jordan, nothing on you. Nothing on you bedoel ik op eh, 678. En mocht je meekijken via TV 538, dan eh, heb je net waarschijnlijk de clip gezien. Dat is een soort van stop-motion van allemaal foto's. En als je dat snel achter elkaar zet, dan lijkt het dus op een video. En zo is dus die clip gemaakt. Ja, het ziet er vet uit, maar eigenlijk was het dus een soort van een knutselproject uit de hel. Ja, want elk teamlid heeft het dus zelf met de hand geknipt. Het waren meer dan 3000 stukjes. Chapeau, want het resultaat is vet. Oh, hoewel mijn handvaardigheidsdocent mij waarschijnlijk nog steeds een 6 had gegeven. Goedenavond, mijn naam is Julia. We sluiten 2025 af met de Party Top 1000. Maar wat waren nou de grootste hits van het afgelopen jaar? Je hoort het zo meteen en ook deze. Zometeen meteen in de 538 Party Top 1000.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 Uh, of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op soextra's.nl en draai en win. En we gaan nog even door met een de mega deal. Nu extra goedkoop bij Lidl. Oliebollen. Per stuk voor maar 39 cent. Of 10 stuks voor 2,99. Lidl, je verdient het. Uw, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt. Of aanrod. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel.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 Shop de sale bij Amsterdam de Style Outlets. Pak uit met grote kortingen op al je favoriete merken. Zon en strand en een zwembad en een quad en skydiven en een DJ en... Nee hoor, gewoon rust. Pak nu de allerhoogste vroegboekkorting. En nu snel naar Corendon.nl. De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. Heb yeah. We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsaté, chipolatas. Alle kiezen mix 4 voor 8 euro. En alle diepvries van Mora. Nu 2 plus 1 gratis. Jumbo. Boek nu Turkije en krijg de allerhoogste vroegboekkorting. Check Corendon.nl 18 plus, speel bewust. In januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog 3 dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl 538 Nieuws. 7 uur. De politie heeft in het Utrechtse Renswoude... een groep demonstranten moeten beschermen. Ze protesteerden tegen het afschieten van de wolf Bram. Maar mensen die in de buurt wonen... keerden zich tegen de demonstranten. De actiegroep gaat aangifte doen... want er zou iemand hebben geprobeerd op ze in te rijden. De man die afgelopen nacht...